En dat was het nieuws over 538. Dankjewel. je minuut, bijna twee minuten over acht. Goedenavond. Je hoort het. We kunnen ons druk maken om die Russen, maar laten we ons maar eens druk maken op het weer. En om de situatie op de weg. Het is glad, dus kijk uit. Het is druk op zeven plaatsen op dit moment, althans volgens Flitsmeister. De drie langste vertragingen, dat zijn deze. De A2 Amsterdam-Oude Rijn, tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Daar is de hoofdrijbaan helemaal dicht. De file is 8 kilometer en je vertraging bijna een uur. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Everdingen en Nieuwegein, door een ongeluk 22 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en de Houtensebrug. Ook daar is een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging nu een half uur. Flits komt Controles zijn er niet gemeld, maar joh, hey, ze zijn er gek genoeg voor. Zie je er toch eentje, meld hem in de Flitsmeister-app. Dankjewel alvast. Zometeen krijg je een gratis, schuiterfeitje feitje van me... wat je even zelf af moet maken. Uit onderzoek blijkt dat een man zich na gemiddeld 26 minuten... verveelt tijdens puntje, puntje, puntje. A, seks. B, bordspellen of C, winkelen. Wat is het goede antwoord, denk je? App het even met de F van 5, en maak kans op het prijzenpakket. Ondernemers opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?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 Some win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 Lekker Radio 5, ja. In my world. Bijna 11 minuten over 8, maandagavond 5 januari 2026. Je eerste gratis schuitig feitje van het nieuwe jaar is uh, bijna af. Je moet het alleen even zelf afmaken. Uit onderzoek blijkt dat de man zich na gemiddeld 26 minuten verveelt tijdens puntje, puntje, puntje. Je kon uh, qua antwoorden kiezen uit A, seks, B, bordspellen of C, winkelen. Jolien en Sandy dachten dat het bordspellen moest zijn. En Karin stuurde dit in. Hé hey Martijn, nou ik denk eerlijk gezegd dat alle drie wel geld voor die kerels. Hé hey, werk ze, doei doei. Nou, namens mijn soort, dank wel. Stefan, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Welkom hey, hey. hier op Radio 35. Ik wil je ook nog even de beste wensen wensen. Want dat mag nog, dus bij deze doel oh, Datzelfde, zeker. Dank je wel. Hey, voordat jij jouw antwoord deelt met ons... even de vraag ja. aan jou, even van man tot man. Herkende jij jezelf hierin, of niet? Nou, kijk, uh, als, uh, even niet naar het antwoord gekeken, 26 minuten, dat is uh, vrij lang. Ja, voor <laughs> seks bedoel jij. Ja, <laughs> ja precies dat, uh. kijk, misschien met een beetje voorstel uh, ga je ja, uh, dat, wat, dat uh, is Ja, dat is waar. En check de daad, uh, nee hoor. Nee, ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien dat het bij alle drie de antwoorden wel geldt. Maar het onderzoek waarop ja. ik dit gebaseerd heb, dat uh, gaat over één specifiek ding. Wat is het goede antwoord, denk jij? Ja, winkelen. Winkelen, dat is inderdaad correct, Stefan. Gefeliciteerd. Het uh, komt uit een onderzoek onder 2000 Britse mannen. Maar voor het gemak extra heer ik dat gewoon even richting uh, ons eigen land. Deze mannen werden ondervraagd naar ja, een beetje al hun emoties die ze ervaarden... tijdens een shoppingtrip met hun vrouwenvriendin. En daaruit bleek dat na 26 minuten de verveling al toeslaat. Bij vrouwen begint dat pas na ongeveer twee uur. Ja, dat is vrij lang. Een ongelijke strijd ja, Toch of ja niet? zeker hey maar heb, heb je het wel eens meegemaakt dat je dacht van oh ik moet hier weg ja, 100%. Ik, uh, ik, ik zoek altijd gewoon ergens waar ik een uh, koffietje kan drinken. Kijk. Waar ik even kan zitten. En desnoods even naar de mediamarkt. Even naar de media, -markt. Markt. Ja, dan, heb ik het wel, dan heb ik het wel gehad. Je bent een voorbeeld voor velen, <lacht> Stefan. Absoluut. Hey, gefeliciteerd. Je krijgt het 50 prijzenpakket. Daarin stoppen we wat goodies met ons mooie logo erop. En ik zal eens kijken of we ook nog sjaals en mutsen voor je hebben, want die kunnen we wel gebruiken de komende dagen. Die kunnen we wel gebruiken. Dus als je even blijft hangen, haal we dat helemaal in orde. Uh, en dan wens ik jou een fijne avond, jongen. En dankjewel voor je input voor dit fijne radioprogramma. Hartstikke bedankt fijne Dankjewel, vanuit. Stefan, fijne avond jongen. Oi. Gavin DeGraw komt eraan met Not Over You. En Huntrix met Golden ook naar Ed Sheeran. Skeletons op 538. After the after party. We took a bottle and a fight back to us. Mm -hmm. Six shots don't lead to sorry. We know how it's gonna end or quiet start. Don't wanna make an enemy of you.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 All the night mm -hmm. So I clear from We kept driving It pouring gasoline Onto the fire I don't wanna make An enemy of you And it breaks my heart With digging up All skeletons I do When our bodies Could be making The most of our time In this bedroom Put a pin in this tonight I I, I. Cause if you love me Can you do anything for me Put it all to the moment 538 Jouw 538 Realize if you ask gratis nutteloze feitje behandelt. Uit onderzoek blijkt dat de man zich na gemiddeld 26 minuten verveelt tijdens of A, seks of B, bordspellen of C, wat het goede antwoord bleek te zijn, winkelen. Er kwam net nog een berichtje van Daphne achteraan in de inbox van de achter app Die zegt, joh, ik ken alleen maar mannen die nooit verveeld raken tijdens seks. Na één minuut al verveeld raken tijdens winkelen. En bordspellen urenlang kunnen volhouden in tegenstelling tot mijzelf. Daphne, ik denk dat wij één conclusie kunnen trekken. Alle mannen in jouw leven zijn allemaal niet per se gemiddeld. En misschien is dat maar mooi ook, toch? De 538 uur dashmeis van Armin komt eraan naar Hardwijk. Hier is Golden op 538. I was didn't know was the queen that... Dancebase, sunshine on me en ja, ja, morgen kun je misschien een heel klein beetje zon zien, maar voor de meeste ja UV <laughs> zullen we toch van de Dashbase moeten hebben. Hey, dit is Radio 538. En zometeen ga ik je even vertellen waar je op moet letten als je tenminste de kaart wil binnen voor de vrienden van Amstel, want die geven we de hele week weg en het zou lullig zijn als je niet weet wat er voor moet gebeuren. Dus zometeen even een kleine update op dat front. En ook morgen, Wallen en Taylor Quay komen eraan. What I Want hoor je zometeen.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 18 plus speelbewust. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. Yeah. D-reizen. Live Your Dreams. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. 5-3. Een goede avond. Martijn Lager. Zometeen Chris Cross Amsterdam met Queen of My Castle. Maar eerst Morgan Wallen en Tate McGray. Radio 5 3, 8.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 TV hits, hoor je op 538. Nate Smith, After Midnight. Jouw hits, jouw 538. Sailgates go down, solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field of the parking lot to a party spot and throw down on it. Outside of any map dot town, everybody you can. Yeah. op Radio 538. Even checken bij je, herken je dit? Wil je een keertje met je maat afspreken? Dan moet er eerst een appgroep worden aangemaakt. He? Dan moeten er vervolgens twaalf potentiële data in worden gepompt... want de een heeft dat weekend om de kinderen... en de ander moet een stedentripje doen... en weer een derde moet dat weekend naar het open NK Lumpia vouwen of zo. Kortom, het duurt echt ja, minimaal een maand... voordat je in de buurt komt van een afspraak. Nou, daar gaan wij je bij helpen. Met 538 naar de vrienden van Amstel Live. Het makkelijke hieraan is, wij hebben de locatie al gepland... De datum staat vast. En het is overigens gegarandeerd gezellig, want de grootste kroeg van Nederland. Jij en je vrienden kunnen naar de vrienden. De vrienden van Amstel Live 2026 in Rotterdam. En het enige wat je daar even voor moet doen is, nou eigenlijk wat je nu ook al doet. Goed luisteren naar 538. Hoor je ergens de kroegbel voorbij komen, dan is het zaak om zelf even aan de bel te trekken. Op 0909 3538. Ik herhaal 09093058 Kom je dan vervolgens in de uitzending... krijg je kaarten voor de Vrienden van Amstel Live 2026. En ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt... om kaarten te fixen voor de Vrienden van Amstel Live 2026. Dat lukt niet. Het is namelijk stijf uitverkocht. En ik vrees dat de editie van 2027 ook al stijf is uitverkocht. Dus, weer erheen. Dan zijn wij eigenlijk min of meer je laatste redmiddel. Dus ik stel voor dat jij gewoon de rest van de week... zoveel mogelijk, zo niet de hele dag... Luister naar 538. Goed let op die kroegbel. En als die klinkt, dan bel je 0909-3058. En wie weet, leer dan kaarten. Voor de vrienden van Amsterdam Live 2026. Nou moet de lineup volgens mij nog bekend worden gemaakt. Maar ik gok zomaar dat Bob en Moeouders bij zouden kunnen zijn. Je hoort ze zo met nog even blijven naar Pharrell Williams. Hier is Happy op 538. It might crazy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 Ik wil weer wakker met je woorden. 3... live op Radio 50. Die hele kerstvakantie was één grote waas. Op een gegeven moment zit je in zo'n fase dat je denkt van... hoe heet ik ook alweer, welke dag is het vandaag en in welk jaar leven we? Maar nu is het maandag 5 januari 2026. Zijn we weer bezig met het ja, normale normaal... He, vanochtend waren uh, Tim Niels Nielsen, Tim weer terug met de ochtendshow. Frank en Irene waren er weer met de middagshow. En Bas en Dylan zijn er zometeen weer met de 538-avondshow. En ik kwam uh, eerder vandaag onze grote vrienden tegen op de redactie. En die vroegen mij, waarschijnlijk omdat ik de dichtstbijzijnde boomer was... naar de spelregels van... Sjoelen. Ja... Is voor de show, zeiden ze. Nou, de vonken gaan er vanaf vliegen straks. Dat, dat weet je nu je zeker. Bas en Dillen komen er eraan zometeen om 9 uur hier op 5:38. Tot die tijd, Olivia Dean nog. En dit is Shepard met Die Young op 5:38. In een wereld is colorblind. We see het all door kalinis There's a treasure buried in the sand. But we got the compass. In of Japan. Falling in love wasn't part of the plan. It's safe to say that we'll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 Quantum fans van voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke vulkorebollen voor maar 99 cent en één ster beter levig gehakt, niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van voordeel. Aldi goede voornemens verdienen scherpzicht. Daarom heeft Pearl nu een nieuwjaarsactie. Dat is 100 euro korting op een enkelvoudige bril en zelfs 200 euro korting op een multifocale bril. Er gaat een wereld voor je open.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 Fans van Voodoo. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh. oh, wat een geld. 18.000, wat Tot me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro.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 je eigen baas? Heb je wel eens gehoord van ontzettend vette pech, ziekte of ongeluk en dat je